4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Wij staan stil bij de dood van schrijver, dichter en PC-hoofdprijswinnaar Gerrit Krol. En sinds twee jaar mogen rechters eh, daders van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven geen taakstraffen meer opleggen. Achter de tralies ermee is Nederland veiliger geworden. Dat zou een juridisch panel. Nu is het NOS-journaal Mark Visser. De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... heeft afgelopen zomer zijn ontslag al aangeboden. Het gebeurde kort nadat Edward Snowden zich had bekendgemaakt... als lek van NSE-documenten, meldt de Wall Street Journal. De krant baseert zich op een anonieme regeringsfunctionaris. De regering Obama weigerde het ontslag van NSE-directeur Keith Alexander. Zijn vertrek zou niets zo oplossen... en bovendien zou Snowden daarmee als grote winnaar worden gezien. Vorige maand maakte Alexander alsnog bekend dat hij binnenkort opstapt. De onthullingen over de spionagepraktijken van de NEC hebben geleid tot felle nationale en internationale kritiek op de overheidsdienst. In Amsterdam is een groep jonge criminelen aangehouden die maandenlang scholieren uit Amsterdam-Zuid hebben afgeperst. Slachtoffers waren tweede en derde klassers, de politie. Een verdachte. Die benadert een, een jongere en die, die zegt van nou, ik wil je iPhone of ik wil uh, 10 euro van je. En als je dat niet uh, geeft, dan, uh, nou, dan zal je wel merken wat er gebeurt. En uh, ja, dan geven die slachtoffertjes die geven hun spullen af en, uh, en vervolgens gaan ze ermee vandoor. De leerlingen werden bij de school lastig gevallen... en op het Museumplein, het Leidseplein en in het Vondelpark. Ook gingen de verdachten bij feesten naar binnen bij scholieren... waar ze daarna waardevolle spullen meenamen. De vijf verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. Op het hoofdkantoor van Holland Casino verdwijnen 100 banen. Staatsschokbedrijf voert een nieuwe strategie in... waarbij de 14 casino's meer ondernemingsvrijheid... en meer verantwoordelijkheden krijgen. De casino's gaan zich ook meer richten op vaste gasten. Het gokbedrijf hoopt zo weer financieel gezond te worden. Holland Casino stevend dit jaar af op een verlies van ruim 30 miljoen euro. Een jaar geleden werd al bekend dat meer dan 400 van de 3000 banen zouden verdwijnen. De banken hebben Holland Casino onder curatele gesteld.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 Het weer enkele lichte buien, maar ook soms een enkele opklaring. Vanavond wat meer opklaringen en landinwaarts lichte vorst. Vannacht toenemende bewolking met enkele soms winterse buien. Morgen overdag opnieuw 5 tot 8 graden. Morgenavond gaat het weer licht vriezen. De wegen zijn verkeerd. Behoorlijk aan het vol lopen, René pacet. Dat valt nog wel mee. Het zijn uh, maar acht files. Er was een ongeluk nou. op de A28, maar de, de weg is weer vrij. Uh, de meeste files uh, staan bij Rotterdam. Eigenlijk geen opvallende dingen. Het is wel ietsje drukker al op de A15 vanuit Europort. Nou, de ster gaat de file verder tot zo. Um.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 Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons panel Schuld en Boete, maar eerst cultuur. En wij gaan het hebben over Gerrit Krol. Hij is gisteren overleden, de schrijver-dichter. 79 was hij. Hij heeft een groot oeuvre op zijn naam, romans, gedichten, essays. En voor dat werk heeft hij ook veel prijzen gewonnen, waaronder de PC Hoofdprijs. Aan de telefoon nieuw uitgever van het laatste boek van Gerrit Krol... en kenner van zijn werk, Nico Keuning. Goedemiddag, meneer Keuning. Ja, goedemiddag. En gecondoleerd. Ja, dank u. Um, hij heeft veel geschreven, maar had niet een heel erg groot lezerspubliek... wat niks zegt over de kwaliteit daarvan. Maar daarom eerst even, hoe zou u het, het werk van Gerrit Krol kunnen en willen typeren? Ja, het is, het is een, de schrijver van een bewegelijke geest, een groot stilist. Het is een soort hersengymnastiek hè, dat hij bedrijft. Mm -hmm. In zowel zijn, zijn romans als in zijn gedichten? Jazeker, ja. Ja. hij is een, een, een, een schrijver die in zijn proza soms heel dicht bij de poëzie komt. Maar andersom ook, het is een heel oorspronkelijk denker... en. Hij kan op uh, geweldige, ja, indringende wijze, maar ook heel helder... Dus zijn essayistiek is heel sterk... Mm -hmm. kan hij uh, ja, meevoeren naar werelden waar je voor Gerrit Krol nog nooit terecht was gekomen. Zou u dat ook het belang van hem uh, uh, willen noemen voor de Nederlandse literatuur? Het volkomen eigene, originele? Ja, dat, dat is zeker waar. Ik, ik weet nog dat ik zijn eerste boek las... Uh, weliswaar uh, te laat, want uh, dat was in 1973, uh, de chauffeur verveelt zich. Ja, maar waarom te laat? Dus, nou ja, hij was al in 1962 gedebuteerd met Rocker van Joyce Scheepmaker. Ja. Een, ge een geweldig boek. Oh, u bedoelt, al die jaren zijn mij ontnomen, maar beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Ja, nee, ja precies. <laughs> ik heb het dus met terugwerkende kracht goed gemaakt. En mm -hmm. daarna natuurlijk heeft hij nog een geweldig oeuvre uh, geschreven. Uh, maar dat, toen zag je al aan de, aan de, aan de witregels, aan de... Uh, Alinea-indeling, de gedachten die hij maakte, dat dit een totaal nieuwe schrijver was en een, in een totaal nieuwe, nieuwe stijl. Mm. En ook wel weer refererend aan, aan, aan Nesquio, maar hij wist dat dan weer die weemoed te, te combineren met wiskundige formules en plaatjes. Dat kon natuurlijk niet in de literatuur. Hij nam foto's op in zijn boeken. Ja, het, ik, ik vond het onmiddellijk geweldig en velen met mij moet ik zeggen hoor, want er zijn nogal wat Krollianen. Ja. Uh, uh, zijn er overeenkomsten tussen de literator, de schrijver, Krol... en de wetenschapper, de wiskundige... Ja, hij heeft, hij heeft geprobeerd, er zit ook wel iets van een, uh, van een uh, leraar in hem. Zijn vader was ook leraar. Hij probeerde toch wel altijd zijn ideeën over te brengen. En ook de wiskundige ideeën te paren aan literatuur. Dus probeerde hij hele ingewikkelde constructies duidelijk te maken met formules. Maar ook wel een beetje een spel daarmee spelen. Maar ook zijn uh, essaybundel, wat uh, mooi is, is moeilijk. Dat vat dat eigenlijk heel mooi samen. Hmm. Um, u zei het net al, hij was ook een, een zeer begaafd essayist. Heel erg doorvrocht, maar ook weer heel eigen. En, en eigenlijk ook altijd met heel veel nuance... Uh, er is een, een essay, dat is uh, begin jaren negentig uitgekomen... onder de titel Voor wie kwaad wil. En dat deed nogal veel stof opwaaien. Daar hebben de kranten wekenlang is daar, uh, over in de kranten enorm gediscussieerd. Dat ging over misdaad en straf. Een mooi uh, uh, springplankje straks naar ons juridisch panel Schuld en Boete. Want dat was wel een thema voor hem. Zeker in dat essay, maar ook in, in latere romans als De Vitalist. Hij is enorm bezig met met dat schuld en boete, en hoe moet je straffen? En kan er afdoende gestraft worden om mensen een, een gevoel van recht te geven? En in dat essay brak hij zelfs bijna een lans voor de doodstraf. Nou, dat is een doodzonde in Nederland, zoals u weet. Ja, hij, uh, hij uh, was een vrije, vrije, vrije denk denker, een vrije oorspronkelijke geest... en. Uh, het is ook altijd, zoals hij zelf ook zei... ...essayeren is, is proberen. Je gaat ergens over schrijven ...en het is ook het verkennen van, het, van de thematiek. Mm -hmm. Dus hij neemt daarin ook niet... ...heel duidelijk een standpunt in... ...maar hij nuanceert het wel... ...dat soms levenslang in, in Afrika... ...in een cel misschien erger is... ...dan de doodstraf daar. Yeah. En hij verkent ook de, de, de twee werelden... ...van de dader en het slachtoffer. En wie is er nu eigenlijk slechter af? En dat is wel sinds... Uh, ja, dat essay. Uh, is dat ook wel een. Uh... Ja, je zou kunnen zeggen dat het een reactie is op, op de tijdgeest. Maar hij is er in zijn oeuvre al heel lang mee bezig. Hè, dat al vanaf de jaren zeventig schrijft Zeker. hij al over goed en kwaad in de weg naar Sacramento. De ziekte van Middleton. Er wordt uh, gemoord en uh, veroordeeld en geoordeeld. Dus dat is inderdaad vanaf Dostoevsky, uh, uh, van wie hij een groot bewonderaar was, een thema. Ja. Maar misschien uh, is, het, is het aardig, even heel kort hoor, maar ja, hoor. Ook om te laten zien uh, hoe Krol schrijft... Zeker. Even een heel klein stukje over de dader en het slachtoffer. Gaat u gaan. En daarna nog een heel klein eh, drieregelig stukje... waarin ook zijn subtiele humor blijkt. Meneer Keuning, ga toe gaan. Er bestaat tussen dader en slachtoffer... via het recht een kruiselingse symmetrie. Als je daad en straf tegen elkaar uitzet. Voor de dader is de daad meestal... maar een kwestie van een ogenblik geweest... die hem de levenslange attentie oplevert... van het rechtsapparaat dat zich intussen niet langer dan voor het proces nodig is, heeft bemoeid met het slachtoffer. Dat op zijn beurt voor de rest van zijn leven opgescheept zit met de gevolgen van die daad. En dan gaat hij even verder over de daden. Ongetwijfeld krijgt hij psychiatrische aandacht. Terwijl elke psychiater weet dat iemand die in staat is klappen uit te delen, er psychisch beter aan toe is dan iemand die die klappen heeft gekregen en die terug kan slaan. Ja, dat vind ik dat laatste ja. weer een mooi voorbeeld van zijn subtiele humor. Maar het, het is heel, heel mooi om die tegenstellingen... en Krol is natuurlijk de man van de tegenstellingen... dat zit in zijn hele oeuvre... Uh, om dat eens dus, uh, tegen elkaar uit uh, te spelen. Nico Keuning, hartelijk bedankt. Bij de dood van Gerrit Krol. Schuld en boete, met vandaag... Merel van Leeuwen, justitiejournalist en Willem Anker, strafrechtadvocaat. Goedemiddag, welkom... Willem Anker, uh, negen, in 1990 uh, stond dit essay. Is dat ook een beetje de periode dat de slinger wat betreft... goed en kwaad en hard of niet hard straffen... Onbegaan, uh, de andere kant om begon te slaan? De verharding in het strafrecht? Ja, vijf à tien jaar later, denk ik. Maar dat heeft uh, hij nog wel meegemaakt. De doodstraf, het werd zo net al even uh, uh, geduid... Ja, een beschaafde democratische rechtsstaat is er als de dood voor. Dat heeft de schrijver dus ook niet meer meegemaakt. Maar mm -hmm. gelet op het huidige klimaat weet ik niet hoe het over 30, 40 jaar is. Nee, want je Balans zegt... tussen slachtoffer en, en, en, en dader. Anderzijds ja, is inmiddels wel, kun je wel noemen, is uh, verstoord. Mm -hmm. Want uh, slachtoffers en nabestaanden hebben steeds meer rechten gekregen. Als het maar naar meneer Teven ligt, uh, wordt het... Uh, weer uitgebreid. Dus die, die, die weegschaal is inmiddels uh, volledig in onbalans, durf ik wel te zeggen. Ja. Hm. Merel, heb jij het idee dat, dat het een vooruitziende blik was van Krol... en dat langzaam maar zeker eigenlijk wat hij beschreef... want hij zei eigenlijk toen was de balans verkeerd. Toen was de balans geheel en al richting de dader. Verdacht, ja. Ja. Uh, denk je dat, dat, dat het beeld wat hij schetste nu meer werkelijkheid is geworden? Dat de balans meer richting slachtoffer nabestaanden is gegaan. En ook dat het belang van zwaar straffen ook zwaar moet wegen. Ik denk dat hij dat, dat hij dat wel. Uh, ik weet niet of hij een vooruitziende blik had wat dat betreft. Die had bedoeld, maar die heeft hij wel gehad inderdaad. Ja, ja. ja zo is het inmiddels wel uh, uh, uitgevallen. Mm, volledig. Ja. De grensrechterzaak. We hebben het er al vaak over gehad. We zullen het nog wel een paar keer over hebben. Deze week worden de pleidooien gehouden in die zaak. Zeven verdachten die verdacht worden van het medeplegen van doodslag op grensrecht... Richard Nieuwhuizen in december vorig jaar. Daar gaat het over. In hoger beroep is vrijdag een even hoge straf geëist... als waar ze toe zijn eerste instantie in Lelystad zijn veroordeeld. Merel, jij was daarbij. Ja. Was daar iets opvallends aan in deze zaak? Nou, het was in die zin... Het was, een, um, het was dus anders bij het Hof in Leeuwarden. Bij de rechtbank in Lelystad werd de zaak met open deuren behandeld. Dus uh, er mochten journalisten bij zijn. Dat was dan nogal weer beperkt. We zaten toen in een videozaal. Nu het Hof in Leeuwarden heeft besloten we doen de zaak achter gesloten deuren, want het zijn vooral minderjarige jongens. Maar waarom, waarom besloot hij dat nu? Want die situatie was in Lelystad hetzelfde, qua jongens? Ja, omdat zij dachten... Uh, er hebben ook wel veel advocaten uh, bij het begin, bij het hoge beroep, geklaagd... Of, over de behandeling in Lelystad. Geklaagd is misschien niet het goede woord... Maar zij uh, wilden gewoon graag een aparte behandeling achter gesloten deuren. En die jongens zijn ook allemaal apart gehoord mm -hmm. door het hof. Zodat ze zich vrijer zouden voelen om te verklaren over wat er volgens hen is gebeurd. En zodat het hof een beter beeld zou krijgen van de persoon van die jongens. Je zit er een beetje bespuit bij te lachen, Willem Anker. Nou, en het hoofd te schudden, laat ik eerlijk misschien zijn. Misschien hebben ze ook wel geprobeerd, als we iedereen afzonderlijk horen, gaan ze misschien eindelijk praten. Maar dat is niet gelukt. Nee, dat is niet. Deels van Leeuwen, ja. hè. Want je hebt, uh, heb ik van collega-advocaten die erbij betrokken waren gehoord, dat de rechters ook geïrriteerd waren. van... Zeg AUB iets, wat is er gebeurd, ook richting uh, nabestaanden. Maar rechters moeten zich realiseren dat er sprake is van een zwijgrecht. En wij merken in de praktijk dat rechters daar toch moeilijk mee om kunnen gaan. Ik zeg het altijd vooraf aan de zitting. Ik zei mevrouw de voorzitter. Ik zeg realiseert u zich dat de betrokkenen niet spreekt. He, ook leesje 16 of 17. En dan probeert men het tijdens de zitting via een u-bocht. Via linksom, rechtsom. Toch weer achter de advocaat langs. En dan ga ik weer staan. Ik zei ik wijs u. Zei, maar rechters kunnen daar heel moeilijk mee omgaan. Die, die willen dat de betrokken spreekt. Maar willen mag dat dan niet? Ah, je, mag mag het rechter het niet proberen? je mag het subtiel nog eens een keer vragen. Maar in, in dit geval is het heel duidelijk. Ze zijn ja. nu afzonderlijk gehoord en ja. ze zeggen nog niks. Nee, en ze zeggen nog niks. En ik hoorde dus inderdaad ook van die advocaat: het gaat natuurlijk om het gaat om iets heel ergs, maar het gaat ook uiteindelijk om minderjarige uh, ja. tieners. Uh, dat ze enorm onder druk werden gezet van... oh ja, uh, mis je, je vader heel erg in de gevangenis? Kun je je voorstellen uh, hoe de zoons van uh, Richard Nieuwenhuizen zich voelen? Is dat eigenlijk geoorloofd? Zo. Ja, dat weet ik dus niet. Ja, het is nou, een soort, ja, ik de, zou direct gaan staan als advocaat. En wij zijn nogal wat gewend op dit punt... want een beroep op een zwijgrecht leidt tot... vaak toch wel wat ongenuanceerde reacties bij rechters. Ze kunnen er erg moeilijk mee omgaan. Vooral als de, de feiten ernstig zijn. Maar ik vind, je moet jurist blijven en zijn... Maar ja, ik mis het nogal eens wat. En ik heb ook gehoord dat de toon naar de jeugdigen nogal nee, die was fors hard. en scherp ja, is ja, geweest. Ja, en die was ook, dat zeiden ook advocaten van. Uh, nou, je moet gewoon vertellen wie er heeft nou wat gedaan op dat veld. Uh, want de nabestaanden hebben recht om dat te weten. Mm -hmm. Dus er werd wel heel erg gewoon emotionele druk op ze uitgeoefend. Maar zo'n om... die druk die jij net schetst, want daar, daar klinkt bijna iets in van: mis jij je vader heel erg? Ja, ja wat naar. Ja. Moet je eens nagaan hoe erg het voor hen is. Maar er ja. klinkt ook iets in van: Nou ja, zolang jij niks zegt, dan krijg je hem niet te zien ook. Er zit ook een soort de, dreiging in. Als de politie ja, ja, ja. dit bij ja. verhoren zegt en ja. zou zeggen in het verleden, dan roept de advocaat Zaanse verhoormethode. die is inmiddels aan Vlaandegroep. Oh ja, de politie mag dit helemaal niet dan, doen. Dan is het nog sterker dat een rechter het doet. He. Dat, nee. dat verrast mij dan toch mm. weer. Maar rechters moeten zich realiseren dat jeugdigen... niet kinderen, maar jeugdigen van 14, 15, 16... zijn niet uitgerijpt, niet uitontwikkeld, uh, niet volwassen... zeker niet tot 23, uh, internationale verdrag voor de rechten van het kind. Bij iedere beslissing, bij iedere processtap... staat het belang van de jeugdigen voorop. Er zit iets van wraak Ik, in, hè, ik heb je... het een beetje gemist in deze zaak, hoor. Nou ja, het, het, het, dat deden ze dus niet waar wij bij waren. Dus maar het, het, ik vond sowieso ook uh, hoe de zaak werd geleid. Nou ja, het was gewoon het, het was hard. Het was ja. niet... Maar permitteren rechters zich ook meer achter gesloten deuren? Ja, dat, dat weet de advocaat natuurlijk beter, want wij zijn ja. daar dan niet bij. Nee, goed, bij jou ja. hoort natuurlijk ook dingen, maar Willem, is, is dat zo? Permitteren rechters zich meer? Ze realiseren zich wel dat er geen pers is. Er zit natuurlijk wel een advocaat bij... maar die mag in beginsel ook niets naar buiten brengen... want de deurtjes zijn dicht. Ja. Er zijn echter wel advocaten die die regel ietsje lenig opvatten. Mm. Ja. Maar het kan zijn dat men dan iets voorzichtiger wordt. Ja. ja, antwoord op de vraag is eigenlijk... ik zeg ook niks, want de deurtjes zijn dicht als ik daar ja. zit. Toch, Willem? Ja. Ja. Ja. Wanneer is de uitspraak? Is 19 december. 19 december, ja. ja. Uh, het duo opstelten en teven van veiligheid en justitie... die vinden de taakstraf te licht voor zware zeden en geweldmisdrijven. En eind uh, 2011 is daarom de wet veranderd... en rechters die moeten sindsdien in die gevallen gevangenisstraffen opleggen. Nou, Willem Anker, dat is nu twee jaar geleden. Uh, heeft dat wat uitgehaald? Is Nederland veiliger? Nou, Om dus een nou, demagogische vraag ja, te stellen. Ik, ik antwoord nou heel cynisch. Hmm? Het duo uh, heeft weer een wet gerealiseerd... die niet werkte in de praktijk... En misschien zelfs wel averechts. Want men heeft gezegd bij ernstige delicten, geweld en zeden... mag je niet meer een kale taakstraf opleggen. En ook bij recidieven niet. Dan moet daarnaast een gevangenisstraf komen. Dat was de opzet. Mag nooit alleen maar de taakstraf? Niet alleen okay. een kale taakstraf. Nou, wat gebeurt nu in de praktijk? Er zijn rechters. Want wij pleiten bij alle rechtbanken in Nederland. Er zijn rechters die negeren die bepaling. Die zeggen, ik leg 180 uur op, punt... Er zijn rechters die gaan heel creatief ermee om, en dat vind ik wel mooi. Die leggen 240 uur taakstraf op en één dag gevangenisstraf. Dat is op dit moment ook heel populair. Eigenlijk zeggen ze dan politiek, uh, trek die wet in. CQ wijzig hem. En er zijn ook uh, rechters die, en dat is natuurlijk heel markant, die gaan lager straffen. Die zeggen, ik wil niet een gevangenisstraf uh, met een taakstraf. En dat ja. heeft mijn broer nu net meegemaakt. Die ene betrokkenen kreeg een boete... en die andere kreeg een totaal voorwaardelijke gevangenisstraf. Dus dan schiet meneer Teven in zijn eigen voet. En of, dat, dat de is panisch. Panisch. of de rechters plegen obstructie. Ja, obstructie. Maar dat doen ze dus Dat hebben ook. we dus ook meegemaakt. Dat men gewoon zegt van... Uh, ik kan hier niet mee omgaan. Dan zei een rechter, ik ben vleugellam... Met dank aan de wetgever. En die legt gewoon een kale taakstrap op. Maar het aardige is dat je nu ziet dat rechters gaan zeggen. Nou ja, die gevangenisstraat wil ik er niet bij. Dus dan doe ik een boete. Hmm. En toen kwam mijn broer op kantoor. En die zegt van, uh, ja. Het gaat werken, Meneer Teven wilde een verharding. Een, een strenger uh, sanctiebeleid. Maar ja. het. het tegenovergestelde wordt bereikt. En dat is wel markant, want dat is natuurlijk niet de eerste keer. Ja. Meel, maar, maar, jij merkt het ook? Nou, nou ik ken dit verhaal... Ik, ik, d, d, d, d, nee, ik ken het niet. Ik uh, ja. uit niet uit de praktijk. Maar wat, ik vraag, wat doet het OM dan in zo'n geval... Als, uh, als de rechters dat, uh, dat doen? Want dan lappen ze eigenlijk dus de, dus de wet aan hun laars. Ja, ik heb het vorige week twee keer meegemaakt... dat ik gezien had, he, qua, qua recidive en qua feiten... van deze man kan geen kale taakstraf krijgen. Dat had ik hem ook gezegd. Maar het OM begon ergens over en die eiste gewoon 180 uur taakstraat. En dan zit je als advocaat, wat moet je dan? Ja. Ja. Ik heb, heb me maar stilgehouden, want ik denk, nou ja, ik sta nou met de 1-0 voor. Maar die rechter kan natuurlijk na mijn verhaal ook zeggen ja. van... meneer Hanker, u weet toch wel ja. dat en dat, boom. Ja. Amerel, de, de, uh, het gevolg kan toch zijn dat als het duo in Den Haag dit merkt... dat ze de wet aan gaan scherpen, toch? Nog een keer aanscherpen? Ja, ze kunnen natuurlijk zeggen, en dat, dat blijkt over een jaar... Nou, wat zo'n ene dag niet kan, dat ja. dat eigenlijk een vorm van ja, obstructie maar ik is. Me af, maar is, er, is, er nog niet, is het OM nog niet met zo'n zaak naar de Hoge Raad nee, geweest? Nee, de wet is nog niet okay. heel uh, belegen. Ik denk als dit nog 10, 20, 30 keer gebeurt, en dat zal gebeuren, dat er steeds één dag wordt opgelegd en gewoon 240-uur taakstraf, dat de wetgever zal gaan zeggen: Nou, de wet deugt niet. Ja, precies, maar dan kan het twee kanten ja. op gaan. Dan kunnen ze ja. dus versterken. Of ze kunnen ook zeggen: De praktijk heeft bewezen dat het hele apparaat het gewoon ja. lekker niet doet. Het niet eens is met. Dan nou, doen we het niet, trekken we het weer, we het maar, weer terug. Ja, maar zo kennen we ze niet toch? Nee, die kans acht nou, ik nou, zo, ook kan, zo, be zo begint hij af en toe zich een beetje te gedragen. Oh. Kijk eens wat de, wat de staking van de advocaat heeft opgelegd. Ja. Nee. Ik, dat, ik, heb het wel, ik was blij, maar het is wel een witte raaf die overvliegt. Want normaal gesproken beweegt hij niet. Nee. Nee. Dus het kan inderdaad de kant op gaan van dat de wet nog strenger wordt. Ja. Maar als ja. gevolg... ging het over geld dat het werd ja. elders gevonden. Ja, en we hebben meer over zwaardere straffen, ja. want dat is beter voor de maatschappij. Maar de bewindslieden moeten zich eerst afvragen... hoe een voorbereide en gerealiseerde wet in de praktijk werkt. Mm -hmm. He, maar dat betekent dat je tot tien moet tellen en dat is te veel. Ja. Ja. Dat doen ze niet. Nee. We gaan naar een incident van twee jaar geleden. Een inbreker die inbrak in het Frans in Amsterdam-Zuid... Uh, die werd mishandeld door de medewerkers daar. En die is uiteindelijk daaraan overleden. En inmiddels zijn... even kijken hoor, van de vier verdachten zijn er drie vrijgelaten. En één is nog steeds verdachte... En jij hebt de nabestaanden gesproken, Merel, en wat willen die? Ik heb uh, vorige week een gesprek gehad met de moeder en de dochter van het slachtoffer. En advocaat Richard Anker gaat voor hen op 4 december naar het Hof van Amsterdam. Richard Korven. Richard, Richard oh, sorry, wat zei je? Anker. Dat is toch de derde van Willem. <laughs> Richard Korven, ja, die, gaat. Ja. die gaat naar het Hof van Amsterdam... voor een zogenoemde artikel 12-procedure... omdat de familie wil alsnog vervolging voor alle andere betrokkenen bij dat incident... Uh, het is nu inderdaad zo dat de man die uh, de inbreker in een nekklem had die avond, die wordt vervolgd. Die vervolging die duurt trouwens, dat is ook, het is twee jaar geleden, maar die man die moet ook nog steeds voorkomen. Het duurt allemaal erg lang. En Hoe luidt de aanklacht precies? Doodslag? Inmiddels doodslag, denk ik, want hij is dood toch? Ja, ja, hij, is, is, hij is na 18 maanden is hij overleden. In, uh, hij, is, hij is nooit meer uit zijn coma gekomen, maar hij, heeft, uh, hij is overleden in april. En uh, de familie wil dat ook de directeur... want uh, het gaat om het stelen van koolzuurflessen. En daar zat statiegeld op. En uh, er waren geloof ik al iets van twintig flessen weggenomen. En die directeur was het zat van het stadion. Die had camera's opgehangen. En uh, die had met zijn zoons een ex-beveiliger ingehuurd... en zij zaten boven in hun kamer... naar die camera's te kijken... en die beveiliger die stond een beetje op de uitkijk. Nou Toen kwam die inbreker... en die uh, hebben ze zo hardhandig... Ja. vastgepakt gehouden... dat die man uh, uitging, bewusteloos ging... en dus later aan zijn verwonding is overleden. En uh, het OM stelt dat... Um, ook weer natuurlijk op voordracht van de staatssecretaris Steven. Want je mag tegenwoordig uh, geweld gebruiken tegen inbrekers en daar word je dan niet voor aangehouden en mm -hmm. daar kom je ook mee weg dat het OM heeft gesteld dat het geweld dat door de directeur... en zijn zoons en de vijfde persoon, uh, vierde persoon is gebruikt... proportioneel was en dat alleen die ex moet worden vervolgd. Oké, okay, wat denk jij, willen maken ze kans uh, bij het Hof? Dan gaan ze naar het gerechtshof. Ja. Een klacht over het niet vervolgen. Ze een, willen het OM dwingen eigenlijk. Een hele lastige figuur, want er is maar één instantie... die beslist over vervolgen, vervolgen of niet vervolgen. Dat is het OM, één uitzondering als nabestaanden of slachtoffers gaan klagen, kan een rechter zeggen... OM, u wil niet, maar u moet. Hele rare figuur. En uitkomst kan ik u zeggen, want wij doen veel twaalf strafvorderingszaken... onvoorspelbaar. Ja? De ene keer, denk ik, bij een hele ernstige zaak... de Schipholbrand, nou, dit zal toch wel een bevel tot vervolging worden... daar zal de rechter toch wel naar moeten kijken... en dan blijft het CPO in stand. En in een ander geval... vorige week heb je een advocaat die zegt tegen de politieman Sukkel... Oh ja. Wordt terecht niet vervolgd. En dan zegt het gerechtshof in Den bos. Ik begrijp er nog steeds niets van. OM, u moet vervolgen. Hmm. Nou, die zaak is aangebracht. Is geen straf opgelegd. Dus de berg heeft de muis gebaard. Maar waarom doet hoofd dat Hof hmm. dat? Dus wij, wij zien geen beleid bij die hoven. Maar Waar, vijf... waarom, is het, waarom is die uitzondering OM beslist over vervolging? Behalve ja. die ene uitzondering. Waarom ja. is dat een rare figuur? Het is een rare figuur omdat het ingrijpt in de zeer ruime... Uh, bevoegdheid van het OM... Dat is de enige instantie die in Nederland beslist maar... over vervolging. Die bevoegdheid is heel ruim. Er is één uitzonderingetje. Dan heb je vijf gerechtshoven die daarboven zitten... die een bevel kunnen geven. Ja, dan zou je zeggen, die vijf moeten toch heel vaak gaan vergaderen... en confereren om beleid te formuleren. Maar dat zien wij niet. Ze dus geven dat bevel natuurlijk nooit uit zichzelf. Er moet altijd iemand zijn die naar ja. hen toe gaat en klaagt. Er is hè, dat klaagt. aanbrengt. dat ja. Hans en ik zeggen altijd, de uitspraak is dan altijd na zes weken. En dan zitten we zes weken in spanning. En dan zegt Hans, hoe komt het? Ik zei, het kan links om rechts om. we weten het niet. Niet met Wilders gebeurt. Geen beleid. Is het ook, Wilders zijn ze het toch ook, het ook gedwongen straf, ja. Om, ja. om hem te vergelijken? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja. Ja. Maar er zijn in ieder geval, want is, je hebt toen ook zo'n echtpaar gehad in uh, dieze in Brabant. Die hadden ook een inbreker thuis. En die hebben. Uh, of ja, volgens mij ook niet twee dingen door elkaar. In ieder geval, er was een andere zaak waarbij, dat was in de spar eh, supermarkt. Daarbij was ook een inbreker die was van de trap geduwd door de eigenaar. En daar is toen ook zo'n artikel 12-procedure ingesteld. Maar eh, daar heeft het Hof uiteindelijk ook bepaald om niet te vervolgen. Hmm. Het is een tombola. En kan ja. dan bijvoorbeeld het OM weer tegen die uitspraak van het Hof in beroep gaan. door te zeggen: wij gaan hoger op, want we nee, willen niet vervolgen? Nee, het, hof dat dat kan de, niet. het Hof is de laatste ja, instantie. Okay. Je krijgt wel de rare figuur dat een OM dat niet wil, wordt verplicht door een Hof. Mm -hmm. Dus dat OM gaat kontrekeur Tegen zeggen, we gaan uh, vervolgen... en daar een, uh, eisen ze op de zitting tot vrijspraak. Hmm. Even tot slot. He, dat krijg kort. je net. Uh, de gemeente Utrecht die mag gebruik maken van mystery guests... en die voeren controles uit de massagesalons. Ze controleren op illegale prostitutie en vrouwenhandel. En de Utrechtse rechtbank heeft nu vrijdagmiddag bepaald dat dat mag. Willem Anker, er zit geen uitlokking... wat nu gedoogd wordt door de rechter. Markkant, of wordt. Door heel de rechter. markant. De president heeft gezegd, laten we wel zien dat is bestuursrecht. Die heeft gezegd, nou deze constructie, deze uh, figuur die mag. Als ik het naar het strafrecht even projecteer... dan mm -hmm. zit je met een groot probleem, want daar speelt het ook. En het strafrecht heeft als uitgangspunt... de betrokkenen mag niet gebracht worden tot andere gedragingen... dan waarop de opzet al gericht was. Mm -hmm. ja. En dan zeg ik, oei, oei, oei, wat zit dit op het randje? Want ze vroegen zelf zeg maar om een happy end. En waarom is, het, nou, waarom als, is er eigenlijk zo'n uh, verschil tussen bestuursrecht en strafrecht... in deze, als het eigenlijk identieke ja, ja. vergelijkbare ja. gevallen zijn, situaties zijn? Die situaties zijn hetzelfde. Ik beweeg me alleen op uh, die ene taatpunt. Mm -hmm. In die ene taatpunt, dus ik weet niet of je dat één op één kunt toepassen... maar in het strafrecht is dit een uh, griezelige ontwikkeling. En dan zou ik zeggen... Over het grensje. Ja. Maar het, we, het, het, ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het dus, maar dat het voor gemeentes dus niet uitmaakt. of dat dan via het bestuursrecht wel kan. Of, en dan via het strafrecht niet. Ja, als we kunnen doen. Precies, ja. ze hebben dus nu een middel om dit te kunnen toepassen. Ja. Ja. Nou, moeten even afwachten. Dan kunnen ja, we ja, straks het toch is. weer de discussie terugkrijgen van de lokpuber. Ja, Eerlijk. krijg je dat al, al, Alle lokken moeten Dan, ja, dan ja, hebben we daar al eind aan. Daarom hou ik even een slag om de arm. Bestuursrecht, Recht, strafrecht. Zijn geen tweelingbroers? Goed. Het de tweelingbroer Willem Anker. Ja. Als er iemand daar wat hem, van weet ben jij het, het wel. Passend. Heel hartelijk bedankt. Ik vond hem ook heel passend. <laughs> Ik vond hem mooi slot. Dank jullie wel. En Merel van Leeuwen ook bedankt. Geest. Zometeen het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Luizella, met ook minister Ploemen over de schone klerencampagne voor Bangladesh. Je heeft een akkefietje met een bedrijf hierover. Coolcat. Mm -hmm. uh, en wie is de mol bij Bayern München? Die toch steeds de opstelling naar de media lekt. Ja. Ja, nee, dat weten jullie niet. Hebben oh. jullie oh. iemand in dat Dat hopen oh. wij. Oké, okay, nou ja, luister We dus. hebben we nog een uur. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal nu eerst met Mark Visser. In Amsterdam is een groep jonge criminelen aangehouden die maandenlang scholieren uit Amsterdam Zuid hebben afgeperst. Slachtoffers waren tweede en derde klassers. Ze moesten hun geld, smartphone, koptelefoon, identiteitsbewijs en kledingstukken inleveren. Verdachten benaderden de leerlingen op of bij school en op verschillende plaatsen in het centrum van Amsterdam. Vijf verdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar oud.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 De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, Keith Alexander, heeft afgelopen zomer zijn ontslag al aangeboden. Dat gebeurde kort nadat Edward Snowden zich had bekendgemaakt als lek van NSA-documenten, meldt de Wall Street Journal. De regering Obama weigerde het ontslag van Alexander. Zijn vertrek zou niets oplossen. Vorige maand maakte hij alsnog bekend dat hij binnenkort opstapt.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 En de verkeersinformatie krijgt u van de ANWB van René Passet. Met 13 files en kleurloze avondspits. De meeste files staan rond Rotterdam. Eigenlijk niets wat opvalt. De langste files vinden we op de A15 vanuit de Europort. Bij Spijkenisse, 5 kilometer. Dan gaat het eventjes goed, maar bij Pernis nog eens 4 kilometer. Het NOS Radio in journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag, we hebben contact met de eigenaar van een reisbureau in Bangkok. Daar zijn honderdduizenden mensen op straat om te demonstreren. Nou heeft hij dat al vaker meegemaakt, maar hij zal vertellen wat er nu anders dan anders is. Vanuit Brussel hoort u hoe de Europese Commissie brievenbusfirma's wil aanpakken. Dat heeft ook consequenties voor Nederland. En we zijn bij het restaurant in Vasen, waar ze vandaag een derde Michelinster kregen. Eerst onze correspondent over Thailand. Daar is het dus al dagen onrustig in de hoofdstad Bangkok. De demonstranten hebben nu, behalve het ministerie van Financiën... ook het ministerie van Buitenlandse Zaken bezet. Ze eisen het aftreden van de premier, Michel Maas, onze correspondent. Michel, de dag uh, loopt zo langzamerhand af in Thailand. Staan de uh, demonstranten nog steeds op straat? Nou ja, ze zitten in ieder geval bij die twee ministeries en uh, zijn vastberaden om daar te blijven. Ze hebben de mensen die daar werken ook weggestuurd gezegd van je hoeft morgen niet terug te komen want wij zitten hier en uh, wij houden jullie sowieso van het werk. Uh, dus ze zijn vastberaden om met hun acties door te gaan. En wat ook veranderd is, is dat nu de premier heeft gereageerd. Uh, die heeft uh, een soort uh, ja, noodtoestand, zou je het kunnen noemen... voor Bangkok en voor het internationale vliegveld uitgeroepen. Uh, daar wil ze verder nog niet zoveel mee doen. Ze zegt dat ze geen geweld wil gebruiken om deze actie te beëindigen. Maar ze heeft wel de autoriteiten, de, de politie, het leger... De de macht gegeven nu om een uh, avondklok in te stellen bijvoorbeeld... en om wegblokkades op te werpen. Ja, mocht dat nodig zijn, want dat doen ze nu dus niet. Uh, nu kennen wij die verhalen over demonstraties nog van drie jaar geleden. Hè. Toen had je rood tegenover geel. Speelt dat nu ook weer? Ja, het is precies hetzelfde. Het gaat in Thailand eigenlijk nog steeds maar om één ding... en dat is om de afgezette premier uh, Thaksin Shinawat. Die is in 2006 in een militaire koep afgezet. Maar hij, hij woont nu in Dubai, in ballingschap. Maar hij, zijn geest is nog steeds aanwezig, zou je kunnen zeggen. Uh, volgens de demonstranten is het meer dan dat. Volgens uh, hun regeert hij nog steeds over de partij die nu aan de macht is. En heeft hij ook de premier... Helemaal in zijn zak. De premier, dat is namelijk zijn zus. En uh, die wordt gezien als een marionet van hem. En deze demonstranten willen van haar af, van haar regering af. Maar ook van alles wat met deze taxin te maken heeft. Ja, en zij zegt uh, voorlopig geen geweld, of misschien wel helemaal niet. Uh, wat is het volgende moment waarop er iets kan gebeuren? Want ho hoe lang zou dit door kunnen gaan? Ja, Thailand kennende kan het heel lang doorgaan, maar morgen is er alweer een moment, want dan uh, moet zij zich in het parlement gaan verantwoorden voor haar beleid. En de oppositie wil daar een motie van wantrouwen indienen. En nu verwacht niemand dat die motie het gaat halen in dat parlement, want zij heeft een comfortabele meerderheid daar. Maar uh, ja, je weet maar nooit hoe dat gaat werken als demonstranten dat het parlement gaan omsingelen. Uh, gaan afsluiten van de buitenwereld. Of ja, want dat is ook al eerder gebeurd. Het, uh, de demonstratie maakt eigenlijk alles onvoorspelbaar. Michel Maas hoorde u over de situatie in Thailand. En zoals gezegd, later deze uitzending hebben we contact met iemand in Bangkok. De telefoon staat vandaag roodgloeiend bij restaurant De Leest in Fase. Mensen bellen om te feliciteren en ook om te reserveren. Want ze hebben een derde Michelinster gekregen. Jeroen de Jager, jij bent daar gelijk heen gereden. Jeroen, uh, Het is voor restaurants vaak een lange weg naar een eerste ster. Uh, hoe zijn Zeker. ze daar tot die derde gekomen? Nou, Daar gaan we het zo over hebben met uh, de vader en moeder van uh, Kim Veldman. Hier uh, bij De Leest aan de kerkweg. Uh, in fase tegenover de Dekamarkt, tegenover de Toren, een uh, Grand Café Brasserie. Maar nu naar binnen in de leest om te praten met uh, Mirjam Veldman en Bert Veldman. En dan zul je horen dat dat verhaal allemaal niet zomaar uh, is begonnen. Daar zit een hele geschiedenis aan vooraf. De telefoon kan trouwens zo gaan, want het loopt helemaal binnen hè, met reserveringen. Ja, dat klopt, ja. Dat loopt vanaf 12 uur storm. En tot wanneer is het nu vol? Uh, nou... Elke avond is er veel bijgeboekt. En dat loopt ja. tot volgend jaar, 18 oktober. Is er al een boeking gedaan? Ja. 45 couverts hier. Je komt hier binnen. Dan staat er eigenlijk al meteen een, een tafel... met uh, 6, 7 couverts aan de grote rondetafel. En zo loopt dat door. Want in totaal zijn er hoeveel tafels? Een stuk of 20, denk ik, hè? 15. 15. 15 tafels, ja. ja. ja. Uh, mevrouw Veldman, uw dochter, Kim, is hier de gastvrouw... samen met haar man, uh, de chefkok, uh, Jacob-Jan uh, Boerman... Uh, wanneer is het voor haar begonnen eigenlijk? Uh, voor haar is het begonnen? Nou, eigenlijk al bij ons vroeger in de zaak... is haar carrière al min of meer begonnen. Want jullie zaten ook gewoon in de horeca. Wij werkten vroeger in de horeca. Uh, we hadden niet een eigen bedrijf... maar zij hielp daar in de zomervakanties al wel eens mee. Ja. U was bedrijfsleider, meneer Veldman, van een... Middel, middelgroot Hotel, Café, Restaurant in Kampen, de Stadsherberg. Aha. Vroeger zeer bekend. Ja, en daar uh, is het begonnen op de Linnenkamer... en later in de bediening... En ik geef dat zij zelfs nog in een snackbar heeft gewerkt, of niet? Ja, daar heeft ze als jong meisje ook nog, haar, ook uh, nog. centjes bij verdiend, ja. Dus dit is een hele lange weg die je gaat? Uh, nou ja, ze heeft daarnaast ook haar studie ervoor gevolgd. Maar ja, zo kan het gaan, ja. Dat zal niet zeggen dat het bij iedereen zo gaat, maar uh, ja. En zie je dan als ouders uh, al heel vroeg van... dit is iemand die geschikt is voor de horeca. Dit is een goede gastvrouw, bovendien zij is ook... Ah, want hier staan we tegenover uh, de kast met de flessen wijn. Ja. Zij geeft de wijnadvies hè? Zij is de sommelier, ja, ja. in het bedrijf. Ja, ja. ja, daar heeft ze een opleiding voor gevolgd. En zie je dat dan al heel vroeg gebeuren? Nou ja, wij zeggen dat al wel vroeg gebeuren. Maar uh, vooral ook uh, Jonny en Therese van de daar waar ze werkten. Die zagen... Daar is zij als sommelier aan de slag gegaan. Nee, daar is als leerling aan de slag gegaan. Okay. En uh, daar heeft uh, ze twee jaar gewerkt. En uh, ja, die zagen al wel uh, dat daar uh, talent in zat. Dan ja. moeten we even zeggen, de Libreye is het andere drie-sterrenrestaurant in Nederland. Er is nog een derde, die gaat volgende maand dicht. Dat is Oudsluis in, in Zeeland. Dan hebben we voorts nog 19 restaurants met twee sterren, blijkt vandaag. En dan een stuk of 80, totaal 105 restaurants in Nederland... met, uh, met sterren, 80 nog met één ster. Ja. Dus het gaat de goede kant op in Nederland ook. Ja, ja, gaat het uh, inderdaad heel goed met Nederland. Laten ja. we heel, heel even deze kant nog op gaan. Want dan komen we binnen in het heilige der heiligen. Mag ik dat zo zeggen? Ja. Met het altaar. Ja, dat mag u zo zeggen, ja. De keuken. Ja, de keuken, ja. ja. Die keuken die neemt alleen al ongeveer de helft van het oppervlakte... van uh, totale oppervlakte in beslag, als ik dat zo'n beetje uh, snel uitreken. Ja, dat denk ik wel, ja. Uh, dus alles bij elkaar, ja. Allemaal ruimtes, even... Dan mag ik ook vast en zeker deze pan even... Oh, hij is nog nat. Hij is niet ja. helemaal schoon trouwens, zie je dat? Nee, nee. hij is toch uh, nat van de afwasmachine, denk Jeetje. ik. je, ja. ja. moeten we nog ja. even wat aan doen, Rek. Ja. drie uh, wat, dit, welk deel is dit? Hier, hier worden de borden opgemaakt, neem ik aan. Dan lopen we er even doorheen. Ja, dit is het warme gedeelte. Het warme gedeelte. Kom, dan gaan we even, want het is echt wel uh, rondlopen hier. Het is een leuk dolhofje. Uh, waar staan we hier? Want dit is dan dit, dit is de koude kant voor, voor kant. De, de kant voor de patisserie. De, de patisserie. De patisserie. Ja, het, is het is helemaal sorry. leeg vandaag, er wordt niet gekookt. Helaas. Nee, op maandag is de zaak dicht, dus dit is gewoon het beeld voor de maandag. Ik had er zo op gehoopt. Ja, wij ook een beetje. Ja, ja, ja. Wat, wat, jullie staan hier nu vandaag bewust, omdat je weet... er komen dan heel veel reserveringen? Nou, niet alleen reserveringen. Telefoontjes, felicitaties van vaste gasten, eh, bloemen. Veel bloemen gebracht, hè? die stonden daar bij de ingang. Ja, heel ja. veel bloemen en pers natuurlijk. Dus eh, ja, je kunt mensen hier niet voor een toe-deur laten komen. Dus nee. eh, vandaar dat wij maar eh, als opgeofferd hebben. Hoe zouden we de keuken, want ik heb hier nooit gegeten. Ik heb wel wat mensen gesproken trouwens die hier gegeten hebben. Die gaan we straks ook nog spreken in de uitzending. Hoe zou u uh, de keuken hier typeren? Want u kent het vak wel een beetje en het klappen van de zweep. Ja, het is uh, Franse Tint zit daarin. Maar hij heeft zijn eigen ontwikkeling, Jacob. En uh, ze prijzen hem altijd over de combinaties. En vooral de, de zuring zuur, die in de gerechten zit. En uh, hij kookt uh, heel dicht... Dus je kunt hier een avond doorbrengen ja. en je hebt een voldaan gevoel... maar je komt nooit dat je zegt, je bent helemaal over, overdun met het eten. Maar uh, Hij kookt op een, een vrij lichte manier. Uh, nou, hij ontwik ontwikkelt zich nog steeds. Tot zover even. Het wachten is nu op uh, Kim Veldman zelf en uh, Jacob-Jan Boerman. Ja. Misschien bellen ze nu wel, want ja. we hopen ze nog hier te uh, begroeten... in het restaurant zelf. Ja. Later in de uitzending. Ja. Of het is weer een reservering, want tot volgend jaar oktober... zijn er dus al boekingen daar in fase. U hoorde Jeroen Jager, straks meer van hem. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Bedrijven die belasting ontwijken worden als het aan Brussel ligt hard aangepakt in de toekomst. De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd dat het onmogelijk moet maken om als shoppend door Europa te gaan voor het gunstigste belastingtarief. Gwen Ter Horst in Brussel. Uh, Gwen, dit gaat Nederland dan ook wel raken als ik het zo hoor. Ja, dat uh, klopt, dat zou je denken. De Nederlandse brievenbusfirma's zijn, die zijn uh, volgens de Europese Commissie... in vorm van belastingontwijking, waar ze korte metten mee willen maken. En Nederland ontkent natuurlijk altijd heel hard dat er iets illegaals gebeurt. Uh, Rutte voorop, alles gebeurt netjes binnen de regels, zegt hij altijd. Maar uit berekeningen zou blijken dat jaarlijks in de EU... duizend miljard belasting wordt ontdoken. En de aanpak daarvan heeft prioriteit gekregen. En dit voorstel is daar een stapje in. En dan gaat het niet alleen om grote bedrijven... Nee, ja, grote bedrijven natuurlijk, maar ook uh, voetballers, artiesten als de Rolling Stones en U2. Het is eigenlijk heel simpel. Hè? Waar belasting betaald moet worden, zijn altijd specialisten druk bezig om belasting uh, te ontwijken. En geprobeerd wordt om met slimme constructies, die dus gewoon legaal zijn, zo min mogelijk belasting te betalen. En als ze dat nu uh, willen aanpakken, hè? hoe willen ze dan gaan regelen in Europa met belastingen? Nou, het gaat er eigenlijk om dat het opknippen, uh, het opknippen van bedrijven dat bestempelt de Europese Commissie nu eigenlijk als een soort uh, vorm van misbruik. En dat is eigenlijk wat er gebeurt als je belasting wilt ontwijken. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld nemen, uh, noemen, de, de, de winst breng je onder in een dochtermaatschappij in een land waar je heel weinig belasting betaalt over winst. En bijvoorbeeld royalties breng je onder in een dochteronderneming in een land waar je zo min mogelijk belasting over royalties betaalt. Nou, zo, zo, zo zijn er heel veel gunstige belastingregelingen en wat de Europese commissie nu wil, is dat het niet langer mogelijk wordt om op deze manier uh, bedrijven op te knippen. Ja, en dat heeft dus voor Nederland uh, gevolgen. Is, is becijferd wat het voor Nederland zou betekenen? Nou ja, Nederland huisvest heel veel van die brievenbusmaatschappijen. Dus die opgeknipte bedrijven, wel 12.000. Nou, de Nederlandse schatkist verdient daaraan, miljarden. En er hangt natuurlijk ook nog een hele sector aan vast... van juristen, adviseurs, accountants en belastingsexperts. Nou, dat zou een sector kunnen zijn... waar veel werkgelegenheid verloren zou kunnen gaan. Maar het, is meer, uh, maar het is maar zeer de vraag of dat inderdaad ook allemaal gaat gebeuren. Ja, want de commissie wil dit, uh, maar de regeringen hebben uiteindelijk het laatste woord. Ja, zeker. Want het gaat hier om belastingwetgeving. En dat is op de eerste plaats een nationale aangelegenheid. En als daarin iets moet veranderen op EU-niveau... dan hebben alle landen een veto. Dus dat betekent dat één land dat allemaal kan blokkeren. Maar goed, kijk, het voorstel van de Europese Commissie... daar gaat wel een heldere boodschap van uit. De Europese Commissie bestel, bestempelt deze constructies... Uh, met dit voorstel tot een, ja, tot een vorm van misbruik. En dat klinkt natuurlijk niet lekker. Zo wil je als brave lidstaat van de EU niet bekend staan. Dus het is uh, niet ondenkbaar... dat landen nu hun wetgeving toch nog eens goed tegen het licht gaan houden. Hoe te maar goed, vinden? kijk, de Europese... Ja, ja. sorry. Nee, zeg maar. Ja, de, ja de, de, de commissie heeft al streven om eind uh, 2014... Uh, dat alle lidstaten uh, de, de nieuwe voorstellen in hun regelgeving uh, hebben geïmplementeerd. Om het maar even vies te zeggen. Maar ja, het is nog maar zeer de vraag of dat dus allemaal gaat gebeuren. Oh, dankjewel. je wel. Ik vanuit Brussel. Dan de verkeersinformatie. René Passet loodst de automobilist door de avondspits, René. Ja, een weinig spannende avondspits, Lucella. 14 files maar, amper 50 kilometer. Vooral bij Amsterdam valt het mee. Utrecht gaat ook wel goed, maar twee korte files van 2 kilometer. De meeste files vindt u rond Rotterdam. Daar is het vooral weer druk op de A15. Vanuit Europort. bij Spijkenisse staat 5 kilometer. En verderop bij het Vaanplein nog eens 6. Het is uh, bijna kwart voor vijf. Volgend jaar dan komt er een grote nucleaire top Hoi. in Den Haag. Met ook de Amerikaanse president Obama erbij. Uit 53 landen komen er regeringsleiders. En het doel is voorkomen dat nucleair restmateriaal in handen van terroristen valt. Het wordt de grootste internationale conferentie die ooit in ons land gehouden is. Dat vertelt minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Het is ontzettend groot. Uh, regeringen brengen veel deskundigen uh, mee. Bij elkaar uh, zeker 5000 uh, mensen uit uh, al die landen. Daarnaast uh, verwachten we nog ongeveer uh, 3000 uh, journalisten. Uh, en dan hebben we het niet eens over de beveiliging die ook nog nodig is om dit allemaal de goede banen te leiden. En wat is het beoogde resultaat? Het beoogde resultaat is dat de wereldgemeenschap weer een stap verder maakt in het voorkomen dat uh, nucleair materieel dat gebruikt wordt in de civiele uh, industrie, ziekenhuizen en dergelijke gebruikt kan worden door terroristen om vuile bommen te maken en zo onze veiligheid uh, te bedreigen uh, internationaal terrorisme is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en het is een collectieve inspanning van de wereldgemeenschap om ervoor te zorgen dat terroristen niet uh, dit soort materiaal in hun handen krijgen waar ze dan vuile bommen mee kunnen maken ja, dat klinkt alsof het een verzameling van gelijkgestemde landen en organisaties wordt en dan staat de uitkomst dus vast het wordt een succes. Uh, was het maar zo. Wat is dan er het zijn, probleem? Er zijn nou ja, er zijn natuurlijk meningsverschillen over over welk materiaal hebben we het dan nu? Uh, hoe uh, omschrijf je die groep materiaal? Uh, wat is er allemaal wel bij, wat is er allemaal niet bij? Er zijn ook discussies over uh, in welke mate maak je dit internationaal? Is het een zaak alleen van de landen zelf? Of laat je dit onder internationale controle, internationaal toezicht? Dus daar is discussie over. Het proces is overigens ook niet afgesloten in 2014 in, uh, in Den Haag. Dat komt daarna, twee jaar later ook nog, uh, hopelijk dan wel een afsluitende conferentie over in uh, Washington. Hoe gaan die onderhandelingen nu in zijn werk? Want dit speelt al sinds 2009. Er is al een top geweest in Seoul. Er komt er nog eentje in Bangkok voordat het circus hier in maart volgend jaar neerstrijkt. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat gebeurt er nu achter de scherm? Alle landen werken toe naar de slotverklaring... die in Den Haag moet worden aangenomen. En al die landen hebben vertegenwoordigers. Die noemen we dan Sherpa's. Hè? Die, dat zijn de gidsen die de regeringsleiders moeten leiden... naar die slotverklaring. Topambtenaren, toponderhandelaars? Dat zijn topambtenaren, toponderhandelaars. En die spreken nu met elkaar op verschillende plekken in de wereld. U noemde Bangkok ook al. Om ervoor te zorgen dat deze conferentie succes wordt. En dat wordt het? Nou, dat is niet gegarandeerd. Uh, we hopen er wel op. We spannen er ons uh, zeer uh, voor in. Uh, maar ik ben daar uh, optimistisch over. Eén dingetje nog. Uh, en niet zomaar een dingetje. President Obama. Het gonst al maanden dat hij naar Den Haag komt. Dat wil Den Haag natuurlijk ook heel erg graag. Maar hoe zeker is het? Uh, dat is echt aan de Amerikanen om uh, mede te delen. Ze hebben ons in ieder geval niet laten weten dat hij niet komt. Uh, maar of hij komt, dat uh, moeten ze zelf uh, verklaren. Dat zijn ook de... Uh, traditionele afspraken met de Amerikanen. Daar gaan zij zelf over en niemand anders. Nee, maar u heeft nog geen contra-indicatie, dus hij komt? Nou, we hebben in ieder geval niet van de Amerikanen te horen gekregen... dat hij niet komt. Maar of hij wel komt... dat zal hij zelf uh, op enig moment uh, bekendmaken. Minister Timmermans spreekt dus niet voor de Amerikaanse president. Hij vertelde dit aan Wilco Boom. Dan nu Ruben heijn Elephants. She turned away and nobody spoke of the china windows, the elephants broke just silence. And that's it And it's in time we both forgot We try to be something we are not known But tonight we'll were shown the truth Because that's what elephants do Oh, it's so mistaken Talk, and we can't even see it's our own heart that is breaking Breaking the rules The elephants will come back and they sure don't like to be ignored Like they have been before Like a bunch of fools And it seems that we both forgot We try to be something are not Can't live with the truth The elephants cannot live too And elephants die alone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 Gerrit Heemstra is hier voor het weer. Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag. Rustig herfst weer, hè? Ja, dat klopt. Dat is nu het geval en dat blijft de komende dagen ook zo. Dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Dat ligt vlak in de buurt, ten westen van ons. En dat zorgt ervoor dat er toch wat koele lucht aanwezig is. Want ja, zo langzamerhand begint het toch een beetje winters aan te voelen. Vooral in de ochtend. ochtends vroeg en in de nacht. Uh, ook komende nacht kan het weer uh, in het binnenland vooral wat vriezen. Een paar graden, twee, misschien drie. In het, uh, in het uh, uiterste oosten van het land. En dat uh, heeft vooral te maken met de opklaringen die daar dan zullen zijn. Ja, hoe langer het opklaart, hoe kouder het wordt. Er uh, kan ook wat mist ontstaan. Dicht bij zee, daar blijft de temperatuur wel boven nul. Een graad of vier ongeveer. Ja, en morgen is het dan een uh, rustige dag met weinig wind. Meer zon dan vandaag. Uh, in de kuststreken nog wel kans op een enkel buitje. Maar dat zal niet zoveel zijn. Uh, dus ik denk dat het morgen zeker uh, ja, in de zon toch uh, heel goed toeven is. Ja, en een enkel buitje, hoe, hoe is dat de rest van de week? Nou, Qua neerslag? Gaat, ja, het, het weer gaat toch wel een klein beetje veranderen. Want er passeert woensdag een zwak warmtefront. Dat betekent dat de temperaturen weer op een iets hoger niveau komen. Uh, overdag komen we dan na woensdag op een graad of 8 uit, 9 misschien. En ook de nachten zijn dan minder koud. Dat heeft gewoon te maken met de zachtere lucht die dan uh, in onze omgeving aanwezig is. En dan is het s'nachts zo rond een graad of uh, 4, 5. En hoort dat zo eind november? Want we gaan al bijna naar december. Dus... Ja. Nou, op zich zijn... Kijk, je hebt natuurlijk in november ook vaak wisselvallig weer... met regelmatig regen, veel wind en zo. Maar dit weertype, in ieder geval de temperaturen die we nu hebben... die zijn ongeveer normaal voor deze periode van het jaar. Dus ja, dat, dat hoort er een beetje bij allemaal. Nou, mooi. Gerrit Heemstra was dat... In Oekraïne wordt er sinds dit weekend druk gedemonstreerd. Meer dan 100.000 mensen gingen de straten op... Uh, omdat de regering weigert een handelsverdrag met de Europese Unie te tekenen. Dirk Smits van Ooijen uh, is al 14 jaar ondernemer in Oekraïne. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat uw kantoor uitkijkt op het plein waar geprotesteerd wordt. Hè? Is het daar nu nog druk? Ja, het, het wordt steeds drukker. Het was vandaag een beetje rustig, maar nu... Er komen echt honderden mensen naar het podium... wat daar staat opgesteld, uh, toegestroomd. Uh, met vlaggen en, en, ja, en, en spandoeken. En het wordt steeds drukker. En is dat dan zo dat de mensen gewerkt hebben... en na hun werkdag uh, gaan demonstreren? Dat zou kunnen. Uh, ik weet eigenlijk niet waar ze vandaan komen. Het is, uh, op, het, vandaag was het opvallend rustig. Er waren uh, vanochtend wat schermutselingen bij het kabinet van ministers. En daarna... Was het rustig met een paar honderd mensen op het podium of bij het podium. Nu, nu staan er meer dan duizend, denk ik. Ja, en, en het waren er meer dan honderdduizend. Waarom willen de demonstranten zo graag dat het verdrag met Europa getekend wordt? Wat, wat kan het voor voordeel opleveren? Nou, het, het voordeel dat ze hopen dat het oplevert, is dat de Oekraïnse economie gestimuleerd wordt. Dat door alle maatregelen die bij zo'n verdrag horen, corruptie verminderd wordt en de, de economie hervormd wordt en het juridisch systeem hervormd, en de kieswetten democratisch gemaakt worden. Dus ja, er hangt een, een, uh, een hele uh, pakket aan vast waarvan men denkt dat het de Oekraïnse samenleving gaat verbeteren. En als je dan kijkt naar de mensen die gaan demonstreren, kunt u daar iets over zeggen? Welke... welke... Welk onderdeel van de maatschappij maken deze mensen uit? Het is uh, heel gemengd, maar er zijn heel veel, heel veel jongeren uh, die hierop afkomen. Ik hoor berichten van, of dat jongeren uit andere steden, het, uh, universiteit hebben gezegd... gaan maar naar Kiev om uh, je stem te laten horen. Uh, dus het zijn met name jongeren die uh, ja, de ambitie hebben om Oekraïne dichter bij Europa te brengen. Ja, en waarom wil de regering dat eigenlijk niet? Waarom willen ze dat verdrag niet tekenen? Ik denk uh, dat er allerlei... Uh, ja, hele beperkte belangen rol spelen. Uh, ze willen vooral Rusland niet tegen het hoofd stoten. Rusland is natuurlijk een hele belangrijke uh, handelspartner. Er zijn hele belangrijke en oude historische en ja, culturele banden met Rusland. En... Uh, ik denk dat het leiderschap van het land zich meer op zijn gemak voelt met een land als Rusland, de uh, regering daar, dan met uh, het democratische uh, vrije Europa. Maar dan kan je je überhaupt afvragen waarom ze er gesprekken over begonnen waren, toch? Ja, dat vragen ook heel veel mensen zich uh, af, omdat president Janukovic daar nou niet echt een, een uh, figuur was waarvan dat heel erg logisch leek. En de verdenking bestaat nu dat dat gewoon gebeurd is om een betere deal van Rusland te krijgen. Ah, dus een beetje, een beetje koketeren met, uh, flirten met Europa en dan hopen dat je met de Russen wat betere afspraken over het gas of wat dan ook kan maken. Precies, want die afspraken die gingen heel lang geen enkele kant op en de verhoudingen tussen Yanukovych en Poetin waren erg slecht, totdat het echt serieus begon te worden met de Europese Unie en nu zijn het. Uh, Grote mate geworden. Hmm. En zou het voor u als ondernemer in Oekraïne iets uitmaken als dat EU-verdrag er wel zou komen? Ik denk dat het voor het ondernemingsklimaat in Oekraïne erg goed zou zijn als dat verdrag er wel zou komen. En als het er niet komt, is het dus negatief, omdat het nou ja, toch het investeringsklimaat uh, niet positief gaat be uh, beïnvloeden. He, wat wel he, al die, die uh, zaken die nodig zijn om. De economie hier te hervormen, die zullen dan minder snel doorgang vinden. Ja, we hebben natuurlijk bij de Oranje Revolutie gezien dat uh, de mensen lang kunnen protesteren. In Oekraïne is dat nu ook de verwachting. Uh, dat hangt uh, heel erg vanaf ten eerste is het belangrijk wat dadelijk in veel nieuws gaat gebeuren. Of Janekovic inderdaad voet bij stuk houdt. Mm -hmm. uh, en ik ben erg benieuwd of, of inderdaad de Oekraïense bevolking. Uh, ...het uh, volhoudt uh, om dit momentum gaande te houden... Ja. ...en uh, de regering tot concessies te dwingen. We gaan dat zien. 28 november, dan zou er getekend moeten worden... ...wat er dus niet in zit. Dank voor uw verslag vanuit uh, Oekraïne, Dirk Smits van Ooyen. Heel graag. Wel. Vanavond BNN Today. De sociale media ontplofte zo'n beetje naar die opmerking van Gordon. Op Radio 1. We werd natuurlijk grote in Amerika en daarna nog groter hier. Vanavond om half negen. Ja, zoals Gordon over alles lompe grappen maakt. Luister en kijk mee. Soms zijn ze heel flauw, maar omdat hij heel veel grappen maakt, zit het er ook heel vaak hele leuke bij. Op Radio 1.nl. Je Bedankt, moet er gewoon een punt achter zetten en jij hebt een trekken. Ja, doe het. Bij deze. Ja, precies. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.